Bye. Ja, dat 1967 en Paul Jong die heeft hem jaren later nog eens stilletjes overgedaan. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Goedenavond, welkom bij de, bij de late avond. Het is net 11 uur geweest, tweede paasdag zit er bijna op. We gaan het laatste uur van jouw dag nog een keer vullen met de relaxte muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Interessante gasten hier in de studio. Um, Paralympisch dressuurruiter uit glasten, krapels en we hebben kunstenaar Rob van der Ven en ook hebben Martijn Vroom, de burgemeester van Leiden, voorburg uh, met zijn nieuwe kolom. Dat alles... Tot middernacht, ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar de laatste avond. Mijn naam is Norbert Ketting, veel plezier en dit is Brad met Sweet Surrender uit 1972. Middernacht, De late avond met Norbert Getting. Take it all, I would willingly give you everything. This could fall, if you wanted to. Or oh, we could take this Too far. Did you want it to? Is this a time? To Sam Brown, This Feeling uit 1988. Zometeen onze eerste gast hier in de studio, Glassen Krapels, Paralympisch dressuurruiter en lid van Team NL. Ze vertelt over haar sport en haar werk bij Fonds Gehandicapten Sport, dat met de campagne Buitenspel Gelijkspel aandacht vraagt voor de uitdagingen van sporters met een beperking. Maar eerst Destiny's Child met Girl uit 2005. Of the passion because we come too far for you to feel alone, you to let him walk over your heart. I'm telling you, girl, I can tell you've been crying and you're needing somebody to talk to. Girl, I can tell he's been lying and pretending that he's faithful and he loves you. Girl, you don't have to be hiding, don't you be ashamed to say he hurt you. I'm your girl, you're my girl, we are girls. Don't you know that we love you? See what you're I can't let him go because he needs me And he really here me stress from the job And I ain't making it easy I know you see him bugging most of the time But I know people inside he don't mean it It gets hard sometimes, but I need a man I don't think I'll understand I'm telling you, look I can tell you been crying understand you need somebody to talk to I can tell he's can been lying And pretending that You. I'm your girl, you're my girl, we're your girls. Don't you know that we love you, girl? I can tell you've been I crying can tell you're I can to. see it girl. in your eyes. I can tell it's been I can lying, tell and he's lying. lying and pretending it's you I can you. see it in your eyes. you don't have to be, I how you are. Don't don't be ashamed to say what you're feeling. Girl. You. I'm your girl, you're my girl, we're your girls. Don't you know that we love you? Girl, take a good look at yourself He got you going through hell We ain't never, you ain't seen, never you seen, you seen you down, down you. like this no, no What you mean you need us to help? Yeah. We found each other too well oh, you're my girl oh, your oh. Don't you know yeah, that we love yeah. you? Girl. I can tell you girl. Girl.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 They hurt you. I'm your girl. You're my girl. We your girls. Don't you know that we love you? We gaan voor een gelijk spel. Dat is in ieder geval de kreet die hier staat. En dan ga we vragen aan Glaston Krapels. Hij is Paralympisch dressuurruiter. En uh, in de uitzending. Klassen, welkom. Een Goeie, hele goede dag. Paralympische Spelen hebben we net gehad. Was je daarbij betrokken? Nee, ik was daar niet bij betrokken. Oké. Okay. Nee, omdat er hier staat Paralympische dressuurruiter. Ja, ik heb 17 jaar op Paralympisch niveau uh, oh. gereden. Oh, dus je ja. bent wel een deskundige wat dat betreft. Ik ben wel een deskundige inderdaad, Jazeker. ja zeker. Maar helaas mocht het niet zo zijn dat ik uitgezonden werd. Maar wel hele andere mooie wereldbekers mogen rijden. WK EK en meerdere uh, Nederlands kampioenschappen op mijn naam. Ja, en vandaar dat je de Paralympische Spelen, dan heb je een, een handicap, een lichamelijk handicap, denk ik zo. Ja, meestal is dat zo inderdaad. Ja, ja. Ik ben uh, geboren met verkorte armen, waarin ik mijn beide onderarmen mis en uh, geen vergoede handen, waardoor ik aan elke arm één vinger heb zitten, gezegd. En, en dan toch een ruiter zijn en toch een paard besturen, om het zo maar te ja. zeggen. Ja, ja, bijzonder Dat is knap. hè. Dat is knap. Ja, ja, ja, het mooie is van onze paardensport is dat paardensport voornamelijk met je zit en met je benen is. En dat uh, met je handen maar 10, 15 procent is. Uh, dus uh, ik was in mijn voordeel. Ja. En door heel hard oefenen en uh, heel veel trainen uh, ja, mocht ik uh, toch hele mooie dingen doen. Ja, dus ik heb met een doorzetter te maken. Ja. Zeker, ik denk dat, dat zeker een ja. van mijn mag... kerncompetities is. Dat ja, mag, mag je rustig zelf zeggen, inderdaad. Ja. Ja. En ja. je bent ja. ook uh, voor de gehandicapte sport, want ja, we hebben net uh, de, de collecte gehad voor de gehandicapte sport. Ja, wij hebben net de Nationale Collecte gehad van Gehandicapte Sport. En ik besloot na 17 jaar topsport dat ik het ook heel belangrijk vond om iets maatschappelijks terug te kunnen doen. Uh, en zo ben ik bij Fonds Handicaptensport uh, terechtgekomen. Ja. En daar doe je van alles voor om de mensen te laten doneren? Ja, ik uh, werk uh, op de afdeling uh, funding en partnerships. Mm -hmm. uh, en een van mijn projecten is inderdaad uh, de Nationale collecteweef Fonds Handicaptensport uh, coördineren, landelijk. Even voor mijn nieuwsgierigheid: vraag, rij je nog steeds wel paard? Ik ben weinig actief op het moment, maar zo af en toe kruip ik nog even in het zadel. Oké, okay, dus je hebt de liefde voor het paard niet helemaal uh, weggezet? Nee, zeker niet. Ik denk dat de liefde en de passie voor de paardensport altijd zal blijven. Ik uh, heb in mijn achtertuin uh, ook mijn paarden nog staan, mijn oh, okay. oude wedstrijdpaarden, uh, En ik kijk elke dag met veel plezier uh, hoe ze in de wij staan en te genieten van hun oude dag. De liefde voor de paarden is er nog altijd. En die is vroeg begonnen volgens mij, hè? Ja, die, uh, ik denk dat ik, uh, ik kom uit deels uit de paardenfamilie, maar waar mijn oom en mijn nicht uh, zeer actief zijn in de paarden in het paardenland. Mm -hmm. uh, en daar begon wel een beetje de kriebels. Maar eigenlijk begon de kriebel toen ik uh, oud uh, Paralympiër Joop Stokkel zag rijden. En toen dacht ik, wauw, dit, uh, dit wil ik ook als zevenjarige. Ja, en ja, ja. daar startte er een droom. En uh, ja, die ben ik gewoon na gaan jagen. En, ja. Uh, ja. En, en, ja, en nooit gedacht. Dat kan eigenlijk niet. Nou. Ik vond het soms wel eens lastig natuurlijk. Ja, ja. Als, uh, als, als een ruiter of als sporter met een uh, beperking moet je altijd drie stappen harder uh, lopen of ja. rennen of ja. uh, inzetten. Ja. Mooi om dat allemaal bij elkaar te horen, dat dat alles met elkaar te maken heeft en dat dat goed is uitgepakt. Mensen ja, die... maar dat is ook wat sport doet. Hè. Sport is niet alleen maar bewegen en hè, gezond. Het is ook een stukje mindset, onderdeel zijn van... Uh, hè, uh, in de maatschappij staan. Uh, maar ook omgaan met jezelf. En omgaan met wie je bent. En jezelf accepteren. Ik denk dat sport zoveel, zoveel breder is... als alleen maar als uh, fit zijn of uh, bewegen. Ja, mooie boodschap voor iedereen die denkt... nou, die sport, dat uh, hoeft voor mij niet. Dat is meer dan alleen sporten. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Ja, fonds, sport hadden we het over. Als mensen dan alsnog uh, willen doneren, dan kan, hè? Ja, we hebben echt een waanzinnige mooie campagne gelanceerd dit jaar... Buitenspel, gelijkspel en wij willen gelijk speelveld creëren voor iedereen. Mensen kunnen doneren door naar www.fondsgehandicaptesport.nl te gaan. Daar zien ze ook onze campagne en daar staat ook rechtsbovenin in het oranje: doneerknop. En uh, ik denk dat je heel veel sporters in Nederland blij kan maken door een kleine bijdrage te leveren. Nou, die oproep is in ieder geval geplaatst. Ik had het niet beter kunnen doen. Glastenkrapels, Paralympisch Dresseurruiter geweest, moet ik zeggen. En ja, je bent nu, wel, ja. nu werkzaam voor de fondsenwerving en dat heb je heel duidelijk gemaakt. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat je allemaal nog doet. La ja. tendresse C'est quelques fois ne plus c'est mais être heureux De se trouver à nouveau deux C'est refaire pour quelques instants Mon dent bleu avec le cœur au bord des yeux. La, la, tendresse, tendresse, la, la tendresse. tendresse. La tendresse. La tendresse. La tendresse. La tendresse. La tendresse. on peut se pardonner sans réfléchir Sans un regret, sans rien se dire C'est quand on peut se séparer sans se maudire Sans rien casser, sans rien détruire La tendresse, c'est un geste, un mot, un sourire quand on oublie Que tous les deux, on a grandi. C'est quand je veux te dire je t'aime et que j'oublie Qu'un jour ou l'autre, l'amour finit. La De late avond. Rupert Holmes, het him uit 1980. En daarvoor het Franstalige La Tendras met Daniel Guichard uit 1980. De lampje zijn hier altijd een beetje gedimd hier uh, tijdens de late avond. En uh, ja, dat is niet voor niks. Dan uh, genieten we extra van, het, uh, van de relaxte muziek. Uh, zo meteen een uh, nieuwe column van Martijn Vroom, de burgemeester van Leidsdam-Voorburg. Hij is getiteld de Lochem-conferentie. Geen idee waar het over gaat, ik laat me straks verrassen. Eerste hoeve van ik, Gravity uit 2014. I, I do stumble, stumble. Fall Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Kijk, u weet het, hè? van alle ontmoetingen probeer ik wat te leren. Het is nooit af. Er is altijd iets waar iemand anders beter in is dan ik. En op zo'n manier, als je er zo in gaat... Ja, dan worden veel ontmoetingen ja, die kunnen, of kunnen vanzelf natuurlijk interessant worden... De moeite waard. En een van de ontmoetingen waar ik elk jaar echt naar uitkijk... is die van de jaarlijkse burgemeestersconferenties. Ik schreef er de afgelopen tien, elf jaar wel vaker over. Ooit is het begonnen in het plaatsje Lochem, heel ver weg. Tegenwoordig is het in Epe, iets minder ver weg. Maar in de volksmond, of beter onder de oude luiburgemeesters... nog steeds de Lochemconferenties. En inmiddels zit ik in mijn elfde jaar als burgemeester en hoor ik bij de de helft van de langstzittende, want de doorloopsnelheid van burgemeesters is hoog. De die hebben altijd uh, hele ja, hoogwaardige, inhoudsvolle sprekers. Uit de wetenschap en uit de landelijke politiek, maar meestal niet politiek, maar vooral lange termijn onderwerpen die veel aandacht krijgen. We leren veel van elkaar. Het is ook een soort reunie, het heeft heel veel ruimte voor gesprek. In groepjes van ongeveer 25 tot 30 burgemeesters is er wekenlang telkens een paar dagen een conferentie. Dus iets van zes weken lang komen die burgemeesters dan in kleinere groepjes bij elkaar. En ik mocht de afgelopen week, maar echt super jammer, het programma was ingekort. De donderdag die was er afgevallen. En dat was omdat dit donderdag volgens de kieswet de officiële vaststellingsdag was van de uitslag, formele uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Er wordt er wettelijk de datum van vastgelegd in de kieswet. Dat is logisch, want dan gebeurt het overal hetzelfde en op hetzelfde moment. Maar ja, wel jammer. Maar goed, omdat ik al wist dat ik naar Epen zou... had ik die vaststelling al gepland donderdagmiddag. Ik denk, ja, dan kan ik in ieder geval het grootste deel van die conferentie nog meepakken... en uh, het mag op die dag. Maar goed, heel veel andere burgemeesters hadden dat niet gedaan... waardoor die dag moest worden ingekort, omdat ze allemaal toch anders weg zouden. Dus, maar goed, ja, de voor terugkomen is ook wel weer tof, want het is een heel belangrijk moment. Hè. We hebben vastgesteld dat alle kandidaten van al die lijsten allemaal stemmen hebben gekregen. De verkiezingen zijn helemaal goed verlopen. De tellingen kloppen helemaal. Uh, Herder een heel klein uh, administratief wijzigingetje, maar dat valt allemaal helemaal binnen marges die uh, gewoon zijn. Dus echt supergoed gegaan. En heel veel mensen hebben ook nog een voorkeurszetel gehaald. Dat betekent dat je relatief veel stemmen heb gehaald ten opzichte van de nummer 1 en 2. Dus dat is allemaal heel tof. Dus dat is een heel moment, een bijzonder moment voor de democratie. Dus uh, dat was donderdag heel leuk. Soms geloof ik dat er nooit iets is gebeurd.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 en er zijn dagen dat ik je vergeet Al mijn vrienden die je nooit wou zien, ze zijn gebleven Ik rook in bed en drink weer veel te veel, dit is mijn leven The Vietnamese Zelf te kleren. Raak ik je nooit kwijt? Heb je een uitzending van de Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando Tres, en mis diez, pensamientos dos, dos, Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el ecuador mecito de este lamento Hace que esté presente en mi soñar Quizás esté llorando a recordarme. Estreché mi retrato con frenesí, En hasta tu doel llegué. La melodie salvaje. Y el echo de la pena. Y estar sin ti. Tener tus encantos y en la boca volverte a besar, tal vez estés llorando en mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar y el Ecuador adormecido de este lamento hace que esté presente en mí. Zas estej llorando al recordarme, estresce mi retrato con frenesie. Y hasta tuedo che la melodia salvaje e el della de la pena de estar sin ti. Aan cidad, 1980, Victor Laszlo. Ik zou zeggen, laat het mooie weer maar komen van de week. Daarvoor hoorden we Kadanske Dagen dat ik je vergeet uit 1989. Prachtig liedje uit de uh, jaren 80. Uh, zometeen schuift hier aan kunstenaar Rob van de Ven. Het gaat over uh, de tentoonstelling Antonomy of an uh, Encounter van Kunstwerkt. Die is nu te zien in het Art Center Schiedam. Een internationale expositie met 14 kunstenaars en. Het is gratis toegankelijk. Eerste Paolo Nutini, True the Echoes uit 2022. I'm always wondering what it would be like to die She asks me why I always smile when I feel like I'm gonna cry She asks me why Over the cliff in phantom sand She's always offering me her hand And I hear her coming Through the echo Over and over again. Over and over. Over and. We gaat over een internationale expositie bij Kunstwerkt, anatomie van een ontmoeting. En daarvoor is Rob van der Ven in de studio. Rob, welkom. Dank je wel. Om daarover te vertellen. Mm -hmm. Want anatomie van de ontmoeting, dat vergt wat uitleg, denk ik. Ja, ja, ja, waarschijnlijk wel. Nou, het gaat voornamelijk over die ontmoeting. Mm -hmm. uh, een aantal jaar geleden had ik zoiets van, we moeten eigenlijk eens kijken of we met Kunstwerkt wat meer uit onze ruimte kunnen. Uh, dus naar buiten toe. Ja. En uh, toen ben ik gaan zoeken. En toen kwam ik via een kennis kwam ik bij een kunstenaarsgroep in Parijs uit. Die, uh, die ook een tentoonstellingsruimte heeft. Die op eenzelfde manier werkt als kunstwerkt. Ja. En toen heb ik ze gevraagd. Van, wat zouden jullie vinden van een uitwisseling? Of okay. samen een tentoonstelling maken? Ja. Uh, dat, daar kwam heel lang geen reactie op. En toen ineens was het zo van. Ja, het is goed. Ja, ja, okay. uh, lijkt ons leuk. Ja. Uh, dat is in Parijs hè? Ja, ja. In, in Belleville. Mm -hmm. Dus een, een, een wijk van Parijs. Uh, ja. En daar zijn we twee weken drie weken geleden zijn we daar geweest. En, en hebben we de tentoonstelling daar geopend. En die heeft daar twee weken gestaan. En die is nu twee weken begint die hier bij ons. Ja, maar het is binnen en je hebt het over buiten. Uh, nee. Oké. Okay. Nee, ja, wij uit onze ruimte bedoelde ik, ja. naar buiten. Ja, jullie uit naar buiten, maar ja. niet de tentoonstellingen. Tentoonstelling nee, nee, nee, nee, dat nee, is even... Nee, nee. nee. nee we, we, uh, ik, ik ben jarenlang bezig geweest om de ruimte van kunstwerk... zo optimaal mogelijk te maken voor tentoonstellingen. Mm -hmm. En nu ben ik eigenlijk bezig om te kijken of dat we die ruimte uit kunnen. En ergens anders tentoonstellingen maken. En, uh, uh, en dus ons werk ergens anders laten zien. Ja. En kijken of we andere kunstenaars van van ergens anders weer hier naartoe kunnen halen. Ja, ja. En is dat dan die ontmoeting? Of is ook die ontmoeting te zien in de tentoonstelling? De ontmoeting is ook te zien in de tentoonstelling. Uh, een deel is de ontmoeting van ons met de Franse kunstenaars. Ja. Daar is ook werk uit. Uh, een aantal kunstenaars hebben samen werk gemaakt. Dus een Nederlandse kunstenaar, Franse kunstenaar... samen tot iets nieuws gekomen. Um, maar in de tentoonstelling zit veel werk... waarbij die ontmoeting tussen uh, mensen onderling, tussen... Twee culturen onderling tussen nee. uh, uh, uh, Schiedam en Parijs. Ja. Uh, dat speelt bij een heleboel kunstenaars een rol. Ja. Wat is precies de kunst? Is het uh, de kunst die uh, beelden of is het ook schilderijen of printen? Uh, het het, is, het, is, het, van het varieert van, van, van prints, fotografie, uh, uh, beel, ruimtelijk werk, keramiek, glas, brons. Uh, vergeet ik iets? Uh, er is uh, installatie... Uh, er is uh, nou, schilderijen, mm -hmm. uh, ik denk dat ik het zo... Allerlei disciplines ja. van de kunst, ja. dus ja. eigenlijk. Ja. Ja. Je bent zelf curator, tevreden over wat je tot stand gebracht hebt? Ik ben heel tevreden, ja. ja. ja. Ik ben voornamelijk de initiator... Ja, dan uh, ja, staat geluk... hier ook curator. Ja, dus... oh, dan iemand moet curator zijn. En, ja. uh, uh, maar ik ben heel blij dat de andere kunstenaars van, van, de, van de club... die meegegaan zijn naar Parijs... En dat die ook zo'n deel van, van de organisatie... dus de ene die ja. is goed in plannen en de andere is... en dat ben ik niet. En dan is het wel lekker als er iemand bij zit die dat wel kan. Tot wanneer loopt die? Uh, die loopt tot 12 april... Dan is het weer voorbij en dan. Uh, ja. Dus het is. Uh, ja. Twee weken lang. Iedere donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag van 1 tot 5. Ja. zijn We open. En de laatste dag, de finissage, is nog iets extra's bij. Of. Nog omdat, niet? omdat het twee weken maar is. Ja. En uh, de, e de Dus vrijdag is de opening. Dan zijn alle kunstenaars er. Dus de Franse en de Nederlandse kunstenaars zijn aanwezig. Uh, en dat is al. Dat, dat is een hoop ja, dus organiseren. Een hoop, een hoop organiseren ja. En de Fransen logeren nu bij ons. En dat, dat is ook ja. wel leuk om te doen. Maar er gebeurt best veel in Schiedam. En als je dus twee weekenden achter elkaar mensen gaat claimen, dan, dan gaat het ergens fout. Dus we doen nu één weekend uh, met de opening en de finissage is eigenlijk gewoon de laatste dag. Met een, dat een dat hapje en een drankje erbij. Ja. Ja. Toch ja. nog iets ja. uh, feestelijks erbij ja. dat ja. Uh, dat ja. gaat gebeuren. Ja. Ja, als mensen even op de website kijken, dan komen ze meer tegen. Maar gewoon komen, dat is natuurlijk het beste bij ja. kunstwerk. Ja, hoor. Maar kijk even op de website om te zien wanneer het precies is ja. en wat je dan ja. moet doen. Ja, ja. kunstwerk.nl. Kunstwerk.nl. Kunstwerk kunstwerk ja, dan kom je zeker bij kunstwerk in Schiedam terecht. Dankjewel, Rob van der Ven, kunstenaar en curator. Hoewel je zei dat dat wat minder is, maar je bent het wel. Ja. Dus ik noem ja. het gewoon. Heel veel plezier ook tijdens de tentoonstelling. zijn alle paaseieren gevonden de, ja, in de, die in de tuin lagen en uh, hoop dat je een mooie, mooie, ja, mooie paas had. Um, morgenavond zit hier bed de Wolf, ook weer met uh, de Dilekse muziek en een mooi onderwerp uit de regio van Zuid-Holland. En ik heb een tip, kijk eens op www.delatenavond.nl en uh, like en deel onze Facebookpagina, die heet ook uh, De Late Avond. Uitzending terugluisteren, dat kan ook, ook weer via uh, www.delateavond.nl En wil je graag een uh, liedje horen, een uh, balladachtig uh, nummer, een love song of uh, in ieder geval iets wat in de sfeer van uh, de late avond past. Ja, laat het weten via de, de, de website en uh, wie weet komt jouw nummer volgende week hier in uh, de late avond. Ik ga naar huis. Uh, ik ga mijn auto starten en uh, ik ga jullie wel wensen voor straks. Moet je nog werken? Zo dus ik zeggen, werk ze. En een uh, goede wacht. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij was. Dit is Chicago Wishing You Were Here uit 1977.